Muziek was dit uit Back to the Future. En uh, dat was uh, uit het vermaarde uh, jaar 1985. Dat was eigenlijk een iconisch jaar, want het is het uh, jaar geweest. Dat we hem toen uh, eigenlijk een beetje aan het kwijtraken. dan heeft het 3,5 uh, uh, eeuw, uh, wat zeg ik, 3,5 decennium heeft het geduurd ja. voordat we hem uh, terugkregen. Inderdaad, ja. Het ja, was ja. overigens uh, Lewis en de nieuws mensen, maar uh, Hans, uh, jij uh, ja, zit, zeker, zeker, zeker. Ja, jij volgt uh, nogal het een en ander nou, of ik niet? ik. Ik heb uh, Via Play aanstaan, ik heb de NOS aanstaan, dus het ontgaat mij helemaal niet. Er ontgaat mij helemaal niet. We hebben hier de tv ook aanstaan, maar ja. mijn. De computer is dus een half, uh, half minuut pil. later dan die. <laughs> ja. Maar goed, maar, ja, Dan kan ik de start eigenlijk straks twee keer kijken. Is <laughs> ja. dus, uh, maar goed, in ieder geval... Uh, ja. We hadden net een, een lang gesprek met Nick de, met, uh, Nick Nick de Vries. De, Vries. Nee, ja. de uh, uh, voormalig wereldkampioen uh, e-raiser. E e e ja, want er nu is vrij. de Stoffel van Doorn, dat ja. weet je ook. Hè. Ja, ja. Maar goed, uh, ja, die jongen die heeft uh, al twee keer uh, een eerste training... een vrije training op de vrijdag mogen rijden... Hmm. Uh, Eén keer in de Mercedes. Dat is natuurlijk niet niks. De Mercedes van Lewis Hamilton. Mm -hmm. en um, ja, Zie jij hem in de Formule 1 komen Jaap? Ja, Nick het is de meer de, de wens. Uh, de, ja, de wens is vader de vader van, van bedacht, de gedachte. Ja, dat, ja. dat idee. Maar uh, kijk, ik weet... Ja, hij ziet er uh, nog heel positief in. Maar ik moet ja, het allemaal nog zien hoor. Ja, ik weet dat Tom Coronel uh, afgelopen week dat ook al heeft uh, gezegd. Ja, uh, bij ja. de Zandvoort Shakedown bij Viaplay. Uh, in de zin van, ik neem het toch op voor neer, Nick de Vries, als het gaat om zijn kwaliteiten. Oh, dat geloof ik graag. En, maar of het ook daadwerkelijk gaat gebeuren, dat hangt met zoveel dingen uh, ja, samen. Is, uh, ik bedoel, als er bij Williams uh, iemand met een zak geld uh, komt om ja. een uh, rijder erin ja. te zitten, dan is het ook bij uh, bye zwaai, denk ja. ik. Ja, nou, je ziet het nu ook met uh, Oscar Piostri, die, mm -hmm. uh, die gaat rijden voor uh, ja. uh, yeah, een hele goede Alpine. Hey, nee, uh, McLaren, McLaren. McLaren, McLaren. McLaren. McLaren. Hij zou bij Alpine uh, getekend hebben, maar dat was dus niet, volgens hem niet zo. Nee. Maar uh, als je die ziet hoe makkelijk hij dan in de Formule 1 komt. Uh -huh. die, die heeft een zitje. Die, die gaat rijden gewoon. Die heeft een contract. Uh, ja. oh. Maar dat heeft Nick uh, Vries nog niet. Nee. En, en, uh, uh, uh, uh, en dat e-race is natuurlijk bijna niet te vergelijken met Formule 1. Nee, maar kijk, aan de andere kant. Uh, ik zie toch dat het een beetje, uh, wel een beetje naar elkaar toe komt. Want als je ja. kijkt naar bijvoorbeeld het uh, verhaal van de, de motoren die... Uh, op een termijn een andere regelgeving ja, te krijgen. Ja. De, meer, de reden, meer, ja. meer elektrische componenten. Ik wou erin, het bijna he? zeggen, ja. want de, de reden waarom Audi is ingestapt, was dat ze ja. wel daar een regelaanpassing. En vanaf 2026 is het 50% ja. elektrisch aangedreven en 50% met uh, verbrandingsmotoren. Ja, maar er staat tegenover dat Mercedes nu is teruggetreden uit die uh, i-racerij. Ja, uh, ja, ja, ja, dus, ja, dat, dus, dat is uh, een beetje ook maar goed. goed. Maar dat het zal daar en, denk ik wel mee te maken hebben. En uh, je ziet ook dat Stoffen van Dorne, nu dus de huidige kampioen. Ja, die heeft het eigenlijk ook niet gereden. Hij heeft, hij heeft wel Formule 1 gereden natuurlijk. Maar mm. uh, nooit doorgedrongen tot de wat hogere teams. Nou, alleen bij McLaren heeft hij even ja, een jaar gereden. Klopt, ja. Maar dat was het geen topteam natuurlijk. Nee, en, Toen zeker niet. Nee. Nu komen ze gelukkig weer een beetje op. Ja, en het was en, ook in de uh, periode dat hij met Fernando Alonso reed. Ja, klopt. Ja, dat is ook niet de makkelijkste om in je team te hebben. Dat Lijkt me niet. Maar, maar, euh, euh, Nog iets, wat mij, maar dat is weer iets van een hele andere orde. Uh, Jorg de Bruin, de vlogger... waar jij het uh, eerder ja, deze ja, week... Ja, bij ja. de Kant nog wel over hebt ja, gehad. Ja, uh, die stond gisteravond dus ook... Uh, weer een beetje te filmen. En die ging even kijken wat er allemaal aan Formule 1-coureurs... de toegangsweg af uh, kwam okay. zetten. Heeft iedereen uh, een paar Nou, uh, Het merendeel heeft hij. Uh, maar uh, hij had... Uh, nou ja, in, de, in auto's zaten bijvoorbeeld... Carlos Sainz, Charles Leclerc... Uh -huh. uh, Checo Perez en uh, Max Verstappen. Dat schijnt uh, zo uh, Oké, okay, nou te wat, zijn. wat ik begreep, zitten er vaak in geblindeerde Ja, auto's. ja. De, de, en uh, Max doet dan ook wel eens een zwarte helm op. Dat niemand ja, hem ja, mee ja, dat, dus, dat niemand hem dus, ziet, ja. wat dan ook. Uh, dat nee, de, maar ja, mensen worden gek als... Uh, je zag het net al in uh -huh. de... In de Voorbeschouwing bij Vierplay hadden ze die, die, die uh, uh, postjes van de, van de mm. Rijkspolitie. Dus dat zin. Nou ja, als je, als je ziet hoe die toegejuicht worden en alles, ja. mensen springen het liefst de baan op hoor, ja, om ja. hem uh, te bluffelen. Ja, de bozen worden natuurlijk gek van. Hè? Het is heel goed van, van uh, Red Bull dat ze hem in een soort bubbel houden. Hè? Dat ze ja. hem eigenlijk uit uh, die publiciteit uh, dit weekend ja. houden. Want uh, iedereen wil, wil wat van hem, weet je wel. Ja. Dus, en ik weet inmiddels dat waarschijnlijk Verstappen niet in Zandvoort verblijft. Nee, nee, nee. nee. Die, die zitten in, uh, zit in Noordwijk. In Noordwijk, ja. in Hotel Huisterduin. Ja, ja, nou, nog niet eens daar, maar ik weet dat, uh, nou dat, die, ja, dat als, die daar als, ergens huist. Op als dit we nu. ergens zitten, dan zitten ze in Hotel Huisterduin. Dat is het beste Zou hotel je denken? van Noordwijk. Nou, ja, nou, dat weet ik wel zeker, maar. Uh, ja, dat, of, er zitten, zitten ook gasten in Amsterdam natuurlijk, denk ja, ik. Ja, nou, de, ik denk Hamilton zal wel in Amsterdam zitten. Ja, in het Hilton of iets. En ja. Uh, ja. Uh, maar, uh, over, nog even over die vlog uh, gesproken. Ja, dat vond ik wel de de heel gang, grappig. Ja. Um, Alonso, gewoon op een elektrische step... Oh ja, ja oh, nee, en, en, en Vettel en Bottas, die reden gewoon op het fietsje van, uh, van oh, de toegangsweg. Ja, ja, die werden luid... Zo'n uh, fiets met uh, zo'n bak uh, erop. Nee, je dat nee, doen? nee, nee, nee, nee, ze reden beide so, op, een, uh, op een mountainbike. Dat lijkt me uh, ja, ja, niet voor Vettel. Uh, nee, nee, nee, uh, nee, ze reden beide op een mountainbike. Ja, te, maar vorig jaar zat Vettel in een, uh, een uh, caravan. Hier in uh, Noord uh, stond hij. Sterker nog. Met hij, de hele gezin. Nee, hij zat uh, bij Center Park. Zat oh, bij Center Park. Daar zat hij. In een huisje. In een huisje. Oh, ik dacht dat hij in een Ja, ja ergens stond. Hij was wel een paar keer gespot in het dorp ook. ook ja, gewoon... bij uh, vriend Horneman heeft hij ja, ja, nog Horneman, een bierstukje. Ja, gewoon uh, lekkere bistukjes te bestellen. <laughs> ja. Dus dat is, nou ja... Dat, dat, zijn uh, net dat dus... moet ook kunnen natuurlijk. Ja. En, uh, maar hij kan het dan doen. Maar als Verstappen dat doet, dan uh, komt hij de winkel ja, niet meer dat uit. Het, nee, niet we, maar er zitten ook een hele hoop camera die dan elk meter beter moeten vastleggen, denk ik. niet makkelijk, inderdaad. Nou ja, we gaan rustig richting de Grand Prix. En dan is dan het en ook nog druk aan het voor beschouwen en uh, ja via play ook ja ze kunnen niet nog niet de race laten zien hè dus uh, nee. laten wij nog maar eens een lekkere ja nou uh, de, de, deze komt uh, Heb hij nog wat klaarstaan nou deze is uh, wel weer bekend uit de, de kant van als jouw Hansen want uh, vertel als, nou blondie met de uh, Blondie. was dat vision? nou ja, tenminste in ieder geval, uh, hij uh, mag uh, straks uh, het uh, publiek een beetje vermaken. Uitgekozen uh, om uh, hier op pole position uh, te staan. Hij heeft uh, wat dat betreft uh, niet zoveel nodig. Wie dat wel hebben hier uit uh, de plaatselijke muziekscene is uh, dit. Uh, want uh, we kennen hem ook als uh, fotomaker Edwin Keur, maar hij is uh, al uh, lange tijd in de muziek bezig als uh, DJ. En dit heeft hij uh, onlangs nog met zijn maat HP winst uh, uitgebracht. DJ Lambda met Broken. door Brian Ferry, maar het origineel is toch echt van John Lennon. Absoluut, ja. ja Mooi nummer, The jealous guy. Maar het slaat een beetje op uh, Charles Leclerc, hè. Want nou, dus, hoezo? Die is toch een beetje jaloers, denk ik, op Max uh, Verstappen hoe het tegenwoordig gaat. op ja. dus, uh, punten voorsprong heeft die? 97? Eh, op, uh, 98, 98. 98. 98 90, 90, precies, nou ja, ja. Ik nagaan. Ja. Dus het is echt uh, noodzakelijk dat, uh, dat Ferrari wint, of, of Leclerc in ieder geval. Wat anders is het gewoon gebeurd. En dat heeft Binotti ook gezegd, de man van... Uh, de grote man van Ferrari. Wij zijn aanvankelijk van uitvalbeurten van uh, Verstappen. Maar ja, dat zal niet echt gebeuren. Maar uh, gebeuren denk ik. Maar nou, we, zullen, nou we dus we twee, jinx, jinx, zullen we niet gaan jinxen nu? Hij even. kan één of twee uitvalbeurten makkelijk leiden uh, momenteel. Nou, nou, ja, nou ja, het is nog uh, precies 30 minuten voor de start. Dus ja, nou, nou, nou. Uh, uh, de spanning wordt opgebouwd. We zien uh, beelden van ja, volgepakte tribunes. Het is een geweldig gezicht natuurlijk. Mensen worden vermaakt en... Uh, ben jij eigenlijk uh, tijdens de Grand Prix al een keer op het VIEG geweest, Jaap, of niet? Ja, twee keer. Uh, oh, ja? Dat is uh, die ene keer dat jij met je elektrische fiets de Hunsrug op uh, reed en Vals speelde. Oh, dat is ja. dus één kant van het uh, verhaal. Met mijn e-bike. Nee, ja, uh, en, die tweede keer, en die tweede keer uh, was ik ook met jou. maar dan nee, uh, maar uh, ik was ik uh, eigenlijk uh, tijdens de Formule 1 race. Nee, nee, Ook in de jaren tachtig? Ja, in de jaren tachtig wel. Ja, maar wel ik, heb, uh, ik heb alleen... Uh, wanneer was dat? Ik ben in 76 ben ik met mijn oom toen voor het eerst daar, daar naartoe gegaan. Okay. Dus ik heb uh, James Hunt voor de tweede keer zien winnen. Toen. Ja, mooi. Dat uh, was in 76 met die McLaren. Ja, ja. Uh, 77 was met Lauda. 78 met uh, de heren Andretti en uh, Patterson. Uh, Andretti uh, ja. was daar uh, de, de winnaar. In 79 uh -huh. uh, dat was uh, de wedstrijd met, uh, met Lammers. Oh, ja, ja, en ja. daar won volgens mij Alan Jones uit mijn hoofd. In dat jaar. En in 1980 heb ik de wedstrijd ook gezien. Uh. Die kende volgens mij de winnaar Piquet. En uh, dat, dat weet ik niet, ook niet helemaal zeker. Maar uh, in 1981 ben ik bijgewezen, 82, 83 en 84. In 1985 heb ik thuis uh, moeten bekijken. Ja, Want, uh, pracht... Toen kon ik niet naar binnen glippen. Een dus prachtige dat... podium met... Uh, ja, met Lauda en met, uh, Senna. Uh, Senna en, uh... Lauda, Prost en uh, Senna. Hè? Dat ah, was een ja, ja, ja, geweldige was, een, tijd natuurlijk. Was, het was een mooi mooie drietal. Ja, wat nou, wat Max is uh, net uit zijn auto gekropen. Die gaat nog even naar binnen toe, uh, ja. zie ik nu. Want uh, ja, hij moet waarschijnlijk nog even een plas doen. En dan, uh, dan kan hij straks gaan starten. En uh, ja, de spanning uh, stijgt hier. Hè? Want... Uh, nog een uh, 25 minuten en uh, ja, we gaan nog maar even een, een, een muziekje draaien tot die tijd. Ja? ja, nou ja, we hebben nog gesprekken wat, uh, wat, ja, wat, wat jij eerder wel had wel met... Gesprekje. Met de, de, de kunstenaar van het nieuwe. Ja, de Heineken trofee. Hè, ja, juist. Officieel. En dat hebben we gemaakt. En, ja, die krijgt de winnaar straks. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat hij in de handen komt van uh, Verstappen. Ah. Maar goed, dat, die kans is, uh, is aanwezig. Maar het is, is zeker niet uh, te zeggen dat hij dat hem krijgt. Ja. En, uh, Want die jealous door... guy kan er ook mee door, uh, vandoor gaan. Ja, nee, dat klopt. Dat kan ook. Ja, ja, ja absoluut. Maar we gaan het horen van... van, van uh, Pablo Lukker. Dat was pa degene, degene, ja, ja. degene die het had uh, gemaakt. Gaan die, uh, bij Pablo de ontwerper van uh, ja, de, de, de bokaal die uitgereikt wordt aan de winnaar. Als uh, Max niet wint, ben je dan teleurgesteld of niet? Ja, natuurlijk ben ik dan een beetje teleurgesteld. Maar uiteindelijk denk ik wel van, uh, het is een sport, dus uh, midden best man wint. Ja, dat is ook waar. Maar uh, ja, eigenlijk uh, moet Max hem pakken, Toch? Ja, kijk, ik heb natuurlijk, ik ben opgegroeid uh, in Remond. Dat ligt ik bij uh, het Verstappenkaartcentrum. Ja. Ja, en ik heb dus vaak daar gekomen met mijn vrienden. En aan het eind van de dag uh, dan kwam Max dan vaak uh, de baan op om uh, flink te racen. Ja. Ja, dus ik heb hem vanaf jongs af aan uh, ja, daar zien racen. En, uh, ja, dus daar heb ik wel echt uh, mijn voorkeur ja. Nou, Jos Passtig. heb je vaak zien racen ook, hè? toch? Uh, Jos heb ik zelf, ja, natuurlijk op de vee zien racen, maar ik oh, heb mezelf vaak ja. gezien, maar ja. vooral zijn zoon Max. Ja, dus, inderdaad. Dus, uh, ja. Kun je nog even vertellen hoe jij uh, er niet gerold hier in dat uh, Formule 1 uh, wereldje? Nou, ik denk eigenlijk dat het als artiest altijd belangrijk is om, uh, om die dromen uit te spreken. En ik, uh, ik kwam Giro van de Gaarde een keer tegen, uh, die is toevallig uit hetzelfde geboortejaar en stond in de kroeg. En ik vertelde hem uh, ja, mijn passie voor uh, F1, dat het een droom is om, um, om ooit een keer uh, iets voor de F1 te doen. En um, met de Langs uh, story Short. Ja, hier staan we. Dus het is uh, ja, Geweldig part, natuurlijk, ja. ja. Want uh, ja, het is een eer om dat voor Heinigen te doen natuurlijk. Hè? Ja, het is een fantastische eer. En zeker omdat het voor het eerst dit jaar in, in, in Zandvoort is. Dat, het, dat de kunst ook op meerdere plekken op het circuit uh, ja, ja. terugkomt. Dus het wordt echt zeg maar, een totaalverhaal. Zeg maar, wat veel ja. verder gaat dan alleen de beker. Ja, want ze vorig jaar hadden is een soort glazen bokalen. Die heb je ook wel gezien waarschijnlijk. Ja, klopt. Vond ik heel innovatief. En het heeft me ook wel geïnspireerd om, uh, om dit jaar ook weer wat anders te doen. Maar uh -huh. vooral op het verhaal tegen zit het verhaal van de fans. Het verhaal van, van, van het circuit zelf. Ja, ja, en en ja. echt de plek waar we zitten in Nederland. Ja. En dat eigenlijk samen te smelten. Tot ja. hè, deze award. Dat eigenlijk iedereen ja, iets in kan gaan zien. Ja inderdaad. Heeft het Maximaal gezien of niet? Ik, ik denk het niet. Nee. Het is nee? vandaag echt een groot reveal. Dus oh, oh, okay. uh, eigenlijk niemand heeft hem nog gezien. Ja maar dus, ik neem aan dat je wel aan vrienden hebt laten zien. Of, uh... nou goed ik heb natuurlijk met, met, met verschillende mensen aan gewerkt. Het was best wel een technische uitdaging. Ja, om, uh, ja. om mijn er uh, zo gedetailleerd op te krijgen. Ja, en ja. iedereen die hem zag. Die ging er ook steeds meer in zien. Ja. Dus dat is ook eigenlijk. Dus buiten een Award is het ook een, een kunstwerk geworden wat je ergens neer kan zetten ja. en ja, waar je van kan genieten. En waar je eigenlijk als je een tweede, derde blik, misschien wel tiende blik op werpt, nog steeds nieuwe details ja. Uh, ja. zal ontdekken. Ja, mooi. En een uh, laatste vraag, zie jij uh, dit als een opstap voor, de, voor je carrière of een verdere carrière? Ja, voor mij is het natuurlijk enorm mooi om, uh, om, om, om zoiets te doen zeg maar, voor zo'n groot publiek. En als kunstenaar sta ik heel erg voor positiviteit. Dat is ook echt mijn handschrift. En uh, ja, ik denk dat ik nog uh, veel andere verhalen kan vertellen van andere merken. En ik heb ooit nog wel een keer de droom om met Elon Musk uh, mijn kunst naar de ruimte te schieten. Oké, okay. ja. dus, uh, dat je ja. een raket beschildert. Ja precies, ik, ik zeg altijd verwachtingen uitspreken Zo of is het, nee, het, uitspreken en wellicht komen we er ergens dat bij de buurt. ik ook, nou ik zou hem een uh, e-mail sturen. Ja, uh, ja, gewoon proberen, okay. misschien ziet hij het wel. He. Ja je weet het, je weet is weet het. Nou, ja, iedereen ziet ja. het waarschijnlijk, dus dat is leuk. Ja, kijken. Hey, hartstikke bedankt man, Dank Dankjewel. wel. op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio Ik heb was dat met uh, We Don't Need Another Hero Nou, uh, nee, we, we hebben er al een We nee, hebben we he, er al een dus, uh, ja, ja, ja, nou, ja. we er nog eentje hebben? Het ja, nou, ja, ja, kan natuurlijk, het zou uh, ja, mooi zijn als het nog een keer gebeurt ja. ja. Ik zit een beetje te kijken naar de voorbereidingen op de race en uh, ja, je ziet iedereen voorbij komen ja, wat was dat nou op het rechte stuk? Was dat ook weer een zeg, die, die Er was net iemand op het rechte stuk die ik zag lopen. Met, met de via president Ja, de, de... ja die Ben Solis die, ja, die, ja, die, ja, die, ja die, was Dat was de ja. grote via man Met uh, daar nog een paar, als een paar mensen... Als een, een soort... Uh, ja, leek, ik mag het bijna niet zeggen, maar het leek wel een maffia Zoals hij nou, daar liep. Ja, nou, ja, ik heb een beetje, beetje, beetje, beetje zo'n zo koning. Nee, zo maar zo? uh, die zonnebeel en dat baardje. Ja. Ja. Maar goed, uh, dus, hij schijnt het goed te doen. En uh, liet daar samen met Stefano uh, Domenicali, de, ja, ja. de F1, baas zeg ja. maar ook. Nou, Die zei net nog voor de televisie dat het uh, Stanford ja, Dat is eigenlijk de standaard voor, uh, voor andere racers. Ja. Dat kan ik me best voorstellen. Ja. Want ik denk als zij al die, tri die tri volle tribunes zien. Hmm. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En, uh, nou ja, wie, wie heb je nog meer gekregen? Jeffrey Herlings, de is een vriend hè, van, uh, van Max, van Max de motocrosser. Ja, ja. Ja, die kijkt ook zo oog uit natuurlijk. En ja. dan heb je ook nog een hele grote man. Ja. Uh, nog groter dan ik ben. Rico Verhoeven. Uh, ja. Rico Verhoeven. Ja, ja, ja, die ja. mocht ook wat dingen zeggen. Ja. Nou, op de vraag of Max hem pakt. Uh, ja, natuurlijk pakt hij hem, maar ja. Dat moet er wel zeggen. De autosportkenners zelf... van de garde en noem maar op... die zijn toch ook redelijk overtuigd... dat hij toch best hier wel een... Ja, een goede kans maakt. Maar dat kan natuurlijk... na 200 meter afgelopen zijn. Dat weet je ook wel, onder het gaat in die bochten. En ja, op de... Hij staat bij de start natuurlijk. Kijk, als en staat bij de start. Nou, vorig jaar reed hij eigenlijk meteen weg. Ja, toen had hij in één uh, keer, geloof ik, die wagenlengte zat uh, hij al. Meter, <laughs> ja, had hij hem wat al te pakken. Dus dat is wel lekker. Dat, maar ja, we moeten kijken of dat weer gaat gebeuren. Ja, dat... uh, nou ja, iedereen zit nu voor de televisie, want het is nog 18 uh, minuten en 15 seconden. Hmm. Voor we gaan uh, beginnen. Ja, je had het net over de NOS. De NOS uh, ja. Die waren dus ook bij die persdag aanwezig. En een week daarvoor zat ik uh, in, uh, in zo'n wagentje uh, met uh, Robert van Overdijk. Dat was de laatste keer dat we konden zien hoe het uh, ja. in aanbouw was. Daar was jij ook bij. Uh -huh. uh, en ik had dus de mogelijkheid om ook uh, namens uh, de, de visuele pers... Mm -hmm. kon ik ook uh, een tweede rondje meerijden. Dus ik maakte kennis met de uh, sportjournaalploeg van de NOS. Met ja, leuk, Martin Vriesema. En die was er dus afgelopen donderdag ook. Mm -hmm. En jij had het over Stefano Dominicali en die stak daar een heel verhaal af over verantwoordelijkheid, over sociaal zijn, over duurzaamheid en noem maar op. En dat ging maar een beetje zo twee, drie minuten door. We keken elkaar aan en op een gegeven moment maakte hij dus dat gebaar van... Uh, ja, het is een beetje uh, PR-praat. Ja. En ineens schoot mij een vraag uh, te binnen en dat had te maken... Uh, en ik, ik stelde hem eigenlijk ook in de geest van Sebastiaan Vettel, want die had het in... Uh, rond uh, Saudi-Arabië had hij het erover. Van, uh -huh. Kan die kalender niet op een, een of andere efficiënte manier worden ingedeeld? Oh ja, Zodat ja, je wat minder ja. vliegbewegingen. Want het is nu wel heel erg raar te verkopen. Als mm. wij uh, om onze emissie moeten gaan denken. Terwijl ja. we zelf met, uh, met die verplaatsingen bezig zijn. Dus ja, dat was een terecht ja. punt. Dus in die vorm stelde ik die vraag aan Martin Friesema. Met het verhaal. Nou, Jij hebt een grotere kans om hem te treffen. Ja. Dan dat ik heb. Ja. Wat gebeurt er? Een halve ronde kregen wij aangeboden van dat biermerk. Uh, ik zit hier in mijn ooghoeken uh, op een gegeven moment als ik de Tarzanbocht uh, doorga. Uh, zie ik dat uh, gebeuren. En ja, hij stond in te interview en heeft de vraag gesteld. Nou, hartstikke leuk. Dus dat is uh, ja, bij perfect. het sportionaal uiteindelijk Ja, dat ja dat ik wil op. je even onderbreken. Want we ja. gaan zo naar het Wilhelmus. Iedereen gaat wel staan. Ja, dus ja, ja. We, ja, ja. Zullen... Ook de luisteraars geven de mogelijkheid om, uh, om mee te luisteren. Ja, nou laten we dat dan maar doen. Uh, ja. uh, tenminste, ik weet niet of ik dat even Nou, we gaan niet zelf de Wilhelmus draaien. Maar het is nu op de televisie. Oké, okay, dan uh, ga ik uh, gewoon uh, nu een stukje muziek uh, draaien. Dat lijkt mij weer. Uh, ja, lijkt me ook. Dat is uh, deze van Orchestral Maneuvers in the Dark. even de Zandvoortse Weerman spelen. Maar als ik op een gegeven moment nu even naar buiten kijk, dan begint het toch aardig een beetje te betrekken. Ja, beetje te, beetje te dus, ja, Ik dus weet uh, niet of het regen uit gaat vallen. Wat, ja, dat denk ik niet. Ik, maar het is het uh, voor de racers niet te hopen, want dan moeten ze toch uh, ja, wat, dat een, ja, een bak water. Onder en ik wil een, dat, Wat andere sloffen aandoen, zeg maar. Ja. <laughs> maar ja, want, ja, we hebben net geluisterd naar Wille van uh, Floor Jans, ja, he, met het, ja, het ja. orkest uh, ja. Koninklijke Luchtmacht. Ik vond dat Floor in het begin een klein beetje een beetje haperend begon. Maar het einde was uh, formidabel. Ja, ze, ze, ze hadden een arrangement gemaakt, ja. wat eigenlijk helemaal niet paste bij, bij het Helmers. Maar wat uiteindelijk toch echt heel, heel goed overkwam. Mm. En uh, ja, iedereen uh, applaudisseerde. dus het zal goed zijn. Ja. Nou, we zitten nog zo'n uh, zo acht minuten voor de race. Ja. En uh, nou ja, we zagen net ook prachtige beelden ook van. Uh, van het strand, he, en, Ja, en, en het zee. water. En, uh, ja, en ja. gisteren had de, de KNLM, die had, die Annie Paulussen is het water opgegaan. En er zijn van die apps waar je die, die bootbewegingen kan uh, bekijken. Ja. Ze hadden van, uh, met, met die boot ja. de letters uh, uh, Go Max uh, gemaakt. Oh, Go Max, ja. Ja, en ja. gewoon gevaren in die letters. Ja. En uh, ja, dat was een heel leuk gezicht. Je, ja. je kon het zo ook nog een keer terugkijken en het staat ook op Facebook et cetera. dus het is wel grappig. Mm. Nou, uh, wat we nu zien is de, de Nederlandse vlag op de tribunes, rood, wit en blauw. Het is uh, geweldig. Dus het verkeer. lijkt de Arena wel, hè, want die ja. deden dat ook al maar met. Uh, Gelukkig dat ze stand... het goed gedaan hebben, dat ze, dat, ze, dat ze blauw niet omhoog hebben gedaan. Ja. Dus dan dan <laughs> Geen, geen blauw, wit, rood. Ja. Dan hebben we gewoon rood, ja, wit, blauw. Ja, ja, want dan we de ja, het zijn, Dit zijn beelden die uh, de hele wereld overgaan. Het is echt onvoorstelbaar wat je ziet. Mm. Ja, uh, er daar ze... zitten gewoon... Zullen ze er wel, tonen, wel honderden miljoenen miljoen mensen naar te kijken. Is toch ja, geweldig? Ja, want ze zullen dat wel over ja. nagedacht hebben met, met die tribunes. Ja, er wordt nog wat gewerkt aan de wagen van uh, Max Verstappen... Maar ja dat zijn de laatste voorbereidingen ja dat neem ik aan voor wel want als je het nou ja. nog moet op gaan lossen dan denk ik dat nou, ze kunnen het wel wat ja. hebben ze eerder gedaan hè nog eventjes wat uh, in Hongarije die ophanging uh, ja in Hongarije was dat ja, een jaar of twee dat was, maar, maar, uh, jaar of twee geleden dat was wel, dat was de prestatie van het team hoor wat ze toen gedaan hebben ja, ja toch ging Max in af hè op de ja in 2020 oh, ja, dat was, dus, ja dat was dat was wat ja ja oh. En nou, uiteindelijk... Iedereen heeft er zo te zien wel zin in, Jaap. Ja. Denk je niet? Jij ook? Ik, ik, ik, ik ook. En uh, ja, weet je wat het is? We zijn uh, bijna uh, zo'n beetje aan het eind van dit uur gekomen. Ja, we hebben uh, altijd uh, nog eentje die klaarstaan uh, ja. daar. Die moet je eigenlijk ook horen, denk die ik. Die mag ik. er zeker in, ja. Oké. Okay. Ja. Um, we gaan uh, zo dadelijk op uh, naar de Grand Prix. Ik uh, zet de Hans even uit. Dus uh, dan kan ik hem nog eventjes uh, goed... Uh... Wat zeg je? Boe? Oh, je. je ja, ja, ja, je ja, ja boe, nee, <laughs> ik zet je uit. Uh, maar goed, uh, we, we, ja, want uh, kijk, als wij uh, gewoon radio dan, uh, dan maken we gewoon een stuk uh, muziek. En hier en daar zullen we dan een flits laten horen. Wat uh, betreft het uh, hele verhaal rondom die Dutch Grand Prix. Uh, tot aan het nieuws. Nou, dat kan er maar één zijn, hè, want we gaan aftellen. Europe met de final countdown. Tot aan het nieuws van drie uur. Just be honest, cause I just can't front when I look at you. Just keep the 100 when I throw these hundreds. I hope that, that your that, ass come on. This my way. This my way. Do it like that.